12 uur. Mark hokken met het NOS-journaal. In het laatste RAN die is aangevallen door strijders. Het is nog onduidelijk van welke organisatie de vier waren. Waarschijnlijk zit de islamitische terreurbeweging Boko Haram achter de aanval in Nigeria. De ruiten van een joods restaurant in Amsterdam zijn opnieuw vernield. In de ramen zit een barst. De politie denkt dat er een steen tegen de ruiten is gegooid. Over de dader of het motief van de actie is nog niets bekend.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 De laatste weken kampen meer ziekenhuizen met te weinig bedden vanwege de griepgolf. Gisteren hebben 400.000 mensen belastingaangifte gedaan. Dat is een record voor de eerste dag waarop mensen aangifte kunnen doen. Het is, nog altijd, het is altijd druk op de eerste dag, maar waardoor het nu nog drukker was dan normaal, weet de Belastingdienst niet. Andere momenten menten, waarop veel mensen aangifte doen, zijn de laatste twee dagen dat dat kan. En dat is eind april. Het Britse leger heeft vannacht honderden mensen uit hun auto bevrijd. Veel automobilisten zaten vast in hun wagen door sneeuw en ijs. Het Verenigd Koninkrijk wordt al dagen geteisterd door hevig winterweer. Door sneeuw en ijs rijden veel treinen niet en zijn grote wegen onbegaanbaar. Het weer hier dan, eerst zon, later neemt de bewolking toe... en aan het einde van de middag gaat het vanuit het zuiden licht sneeuwen. De temperatuur loopt in het zuiden op tot rond het vriespunt... en elders blijft het een paar graden vriezen.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 Ja, de Elman Brothers, dat is ook denk ik de kortste intro die ze gemaakt hebben, geloof ik. Nou, nee, nou, nou verklap je jezelf meteen, hè, dat jij wat hebt met Jessica. Hè? Ja, sorry. Ja. ja. Dat maar, ja je... maar ja, weet je... Mogen we de luisteraars het gewoon weten ook. Ja, nee, dat, dat mag ook wel. Alleen, ik heb steeds die jongens op mijn nek zitten. Oh. Die, die twee broers van nou, de Elman uh, Brothers... Uh, ja, ja ja, ja, nee, ja, ja. Lekker nummer Willem, goede keus. Dank je. Als opening, zeg maar. Als opening, hè. Die Elmen Brothers Band met Jessica. Ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Heb ik al ja gezegd? Ja. Ja. <laughs> ja. Dus, ja, nou ja, goed. Uh, in de tussentijd dat er dus reclame en journaal waren. We een heleboel berichtjes gehad. En uh, het blijft gewoon binnenkomen. Dat vind ik leuk. Dus alle luisteraars, uh, bedankt in Zand voor een verre omgeving. En uh, ja, met name Emmy Mattis. En Emmy Mattis is weer eens vrij op vrijdag. Hem die luisterde de vorige keer ook. Volgens mij werkt hij helemaal niet. en Volgens mij. Ja, dus ze werkt aan huis. Zou ja, het? Ik denk ze is gewoon huisschilder. Huisschilder? Ja, ze doet gewoon thuis. Ja, ja, ja. ja. Maar, um, maar goed, die luistert dus mijn, ook. Mijn, weer. Mijn, buur, mijn buurman is, is ginecoloog. Echt waar? Ja. Die schildert zijn huis door de bibliotheek. <laughs> Ik wil het niet weten. Nee. Maar waar, is dat diezelfde buurman met, met die houten kop? Houten hart? Sorry? Nee, weer dat? Die woont aan de andere kant. ja. Ja, ja, ja. ja. Het is wel een, een, een, een, een ja, kleurrijk buurtje waar je woont. Hè? Het is een leuke buurt hoor. Ja. Hey Willem, <coughs> Raadonderzoek uh, heeft uh, het volgende resultaat gehad. Rond yeah. de besluitvorming over het Watertorenplein. Ja. Uh, is dat uh, onderzoek uh, flink op gang gekomen. In december 2017, vorig jaar dus. Ja. Yeah. Heeft de gemeenteraad een besluit genomen rondom de besluitvorming over het plein rondom de Watertoren. Jij, ja. kent, jij kent dat wel, want jij, ja, jij komt uit Zandvoort natuurlijk. Dus jij, ja, ja, jij ja. wandelt daar bijna dagelijks. Uh, je kunt ook aan mijn, aan mijn dialect niet horen dat ik uit Zandvoort kom. Nee. Hij nou, zit nou, een licht, licht, licht dialectje in. Ja. Nou, wat ik zojuist vertelde, is natuurlijk allemaal te lezen... op de ja. gemeentelijke website van de gemeente Zandvoort. Ja. De begeleidingscommissie uh, die daar is... Uh, daarvoor is ingesteld. Ja. Uh, voor het raadsonderzoek is een begeleidingscommissie... dus samengesteld over de gang van zaken rondom het Watertorenplein. Ja. Voorzitter Jerry Kramer van de begeleidingscommissie... heeft onlangs aan de gemeenteraad gemeld... dat het onderzoek voorspoedig verloopt. Nou. Het onderzoek is gegund aan de stichting Decentraal Bestuur. Ja. Uh, sinds 24 januari 2018 ja. is het extreme... Uh, Nee, niet het, extreme, het externe. Het externe, externe ja, onderzoek gestart. Ja. Wat, zich, ja, wat zich momenteel richt op dossiers. schriftelijke ja. stukken. En het terugluisteren van vergaderingen. Mm -hmm. uh, vanaf 13 februari zijn er ook interviews gehouden met de betrokkenen. Ook. Volgens de gemeente Zandvoort. Is het houden van openbare verhoren. Ook al eventjes overwogen. Maar is wegens de bereidheid van betrokkenen. Om deel te nemen aan een interview. Uh, is dat niet achteraf niet noodzakelijk gebleken. Nee. De gemeente laat in het webartikel ook weten... dat deze openbare verhoren omvangrijke processen zijn. Ja. Hierdoor is het streven om het rapport voor de wisseling van de Raad... Uh, dat is dus natuurlijk uh, in verband met de gemeenteraadsverkiezingen... 21 maart. Hem, ja. he? uh, om het allemaal af te ronden, uh, dat is praktisch onhaalbaar gebleken. Mag ik heel even, heel even onderbreken? Uh, er staat er een naast je, Harum, die we. Ga je weg, jongen? Nee, nee ik, ik ben even nauwkeurig aan het meeluisteren. Oh, sorry. Hè? Oh, dan heb ik niks Want gezegd. Ik wil je even tijd gunnen om me eventjes in te ja. leven in jullie programma, hè? Ja, Ja, nee, heel goed natuurlijk. Kom je volgende week weer? Ja. Of mag die week erop? Mag jij mag ook meekomen dan? Oh, mijn god. Heb, ja, ja nee, natuurlijk. Mijn, ja. Maar ja. geen harpje dan, hè? Nee, niet nee, okay. laat hij gewoon thuis. Nee, nee, dat is We goed. gaan dan praten over heel interessante zaken... als het om Zandvoort gaat. Ja. Dus ik ben zelf een hele grote fan van Zandvoort ook. Ja, ja. Mm -hmm. Dat je wel. Ik zie het, ja. Want Begrijp je het nou? Ja, want je hebt het stand nog in het haar zitten. Je, je moet ook ik. eens wat andere kleding aantrekken... want ik vind je niet modieus zo, op deze manier. Ja. Ach, eh, je hebt loopt maar die reggae-spullen. Wat heb je toch met die reggae-muziek? Ik, uh, ik weet het niet. Ik weet alleen als ik, als ik uh, bijvoorbeeld naar, naar het ziekenhuis moet... om bloed te geven, dan komt er eerst muziek uit. Ah, ja. Ja, ja. ja. No Woman, No Cry. Wat is dat nou voor nummer? Dat vind ik helemaal niet leuk. Nee, maar dan komt dat je... Ik krijg gewoon... heel andere muziek weer. Ja, dat bedoel ik. Jij ja. bent meer van de Barry Stevens-walsen en zo, zeg maar. Ja, maar dat, ja, dat geeft niet hoor. Dat maakt niet uit. Maar weet je wat ik ook heel leuk vind? Nou? Billy Joelle. Ja, ja. Billy Joelle. Met de, Charle, met me de, met dat je de Piano, man. Ja. De Piano. Oh, vind ik zo'n leuk nummer? Oh, oh, Nou, oh. luisteraars. Ik geef weer het... Ik geef applaus voor Willem en Charles. Hey. nou... Blij mee. Ja. Harm bedankt, jongen. Nou, oh, dat zien hien, zwaar. Oh, jongen, jongen, jongen. Had je, had je verder nog iets, iets dat je zegt van nou. Nou, even de aanleiding... Voor ja, het raads... Haram, Haram, ik zet hem zo op, rustig. Ja, ja, ik ben helemaal de, de, de, de draad kwijt. Nou, maar de aanleiding voor het raadsonderzoek... ligt ja. in het eerder onderzoek... dat burgemeester Niek Meijer heeft laten uitvoeren... Ja. Eh, naar de mails van uh, de, opgestapte, uh, de opgestapte wethouder Michiel Demmers... Mm -hmm. over het project rondom het Watertorenplein. De ja. gemeenteraad heeft besloten tot een onderzoek... omdat het eerste onderzoek niet alle gewenste antwoorden heeft gegeven. Nee. Zolang het raadsonderzoek loopt, ligt het project... Om tot herinrichting van het Watertorenplein te komen, tijdelijk stil. Nou, nou hoe kom ik erop? Daar hoe kom, kom er, je? Ja. Nou, daar hoor ik de vraag, is mijn tekst, staat hier. Hoe kom je erop? Ja, nou, dat las ik op de website ja. van de gemeente. Want luisteraars in Zandvoort, als u beschikt over het internet, kunt u natuurlijk altijd even surfen naar zandvoort.nl... Dan heeft u de website van de gemeente Zandvoort. Wel oppassen, en dan kunt u al dit soort informatie wat ik u zojuist heb gebracht... Ah, jij zegt dan wel, van dan, dan, uh, dan, dan surf je daar naartoe, maar hou je rekening met die harde wind. Nee, maar dat hoeft niet met de surfplank. Je kan gewoon op, op je muis klikken. Ja. Vindt die muis ook niet leuk. <lacht> ik heb dat ooit een keer gedaan. Ik, en, ik ging toen snel met mijn muis naar links toe. En ja. toen ging ik weer naar rechts. En wat denk je? Breek breekt me de punt af van de cursor. Is dit waar? een stuk. lag onderin. Onderin het scherm. Jij moet ook die fles T-picks weggooien. Want die t pex op het scherm van een man met verbeteringen... Dat, dat uh, is ook wel weer zo. Niet meer van deze tijd, Willem. Nou, weet je, ik, ik, wil toch, ik wil toch even voordat die echte deuren... Dus uh, je dankjewel zeggen tegen Harm. En uh, ik ga een draaien. Harm, dankjewel. Nou, dat heb ik heel graag gedaan, Willem. En, en je, mag, je mag wou ik? iets met een gitaar, hè? Ja, een piano. Ja, een piano... Gitaar mag ook hoor, want ja, ik vind het, ik ben... oh, heb, jij, geen... heb jij gisteravond Welen nog gezien op televisie? Ja, verschrikkelijk. Oh, nee, nee, heel mooi En Kan niet leuk zingen ook natuurlijk, Ja, he. ja, ja. ja, ja. En hij ziet er ook leuk uit hoor. Echt waar? Ik vind hem echt leuk hoor. Ja. Ik, ik, ik zou best een keer met Welen eventjes willen Ja. Zingen, uh, daar komt joh. knettergek van die vent.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 smoke but there's some place that he'd rather be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 Ja, Billy Joel. Speciaal voor uh, Harm. Zonder je. Ja, hij is al weg. Hij is al weg, ja. ja maar auto zou in de auto's liever te luisteren. Wacht, waar, nee. waar, waar je? Volgens mij heb jij je hebt nu een andere ik taal heb een, staan. Een, ik, heb, ik heb een zuurtje in mijn mond. Een wat? Een zuurtje. Een nou ja, een zuurtje. En een snoepje. Een snoepje, ja. Ja ja, ja, ja, ja. Nee, maar dat maakt niet uit. Maar wat wilde je nu zeggen dan? Want, uh, nou, Harm is weg. Die, die is, uh, hij mag ook autorijden, zou ik niet zeggen. Als je zo'n figuur... Uh. Nee, ik vind het wel een, een, beetje, een beetje... ja. Maar hij is wel aardig hoor, hij is wel aardig. bijzonder hey, ja. alleen die krullen, ik snap het. Je moet naar die krullen erin blijven zitten als je naar de studio komt. <laughs> <Ja>. Desnoods, hè? <laughs> ik, uh, ik weet het, maar goed, dat maakt, dat maakt niet uit. Dat is, uh... Willem, herinner, herinner jij je nog de, de, de jaren van de jaren 60, 70? Zo? Ja, ja. Toen er echt nog mooie liedjes werden gezongen. Toen, echt een mooie liedje. Uh, heb jij gisteravond toevallig wel een, Ja, ik heb Welen wel gezien, ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, maar ja goed, wat ik, er, wat ik ervan vind... Dat mm -hmm. Dat doet er niet toe. Ik vind uh, ja, ik, ik, Het is mijn genre niet. Ik, uh, nee. nee. Maar wat, wat vind je van, van zijn zangtalent? Uh, hij kan goed imiteren. Hij kan James Brown goed imiteren. Dat kan hij. Ja. En uh, ja, dat is het eigenlijk wel een beetje, vind ik. Ja, dan wil ik zeggen, het is mijn. Het is mijn ding niet. Maar goed, dat maakt niet uit. Hij zegt tegen mij... Maar, van, ik vind uh, dat jij slechte programma's maakt. Dus mogen we allebei van <laughs> elkaar vinden. <laughs> mijn volgende vraag aan jou is... Oh, daar komt ie. Een komt serieuze die. vraag. Een serieuze vraag natuurlijk, ja. Namelijk deze. Mm -hmm, mm -hmm. Hoe schat jij de kansen in? voor de als het gaat om het winnen van het Nou, weet je, ik moet heel eerlijk zeggen... Uh, ik vond het, uh, uh, nummer 4 vond ik, vond ik best mooi. Alleen, nou is er dus gisteren boven water gekomen... nummer 5? Nee, nummer 4 heb ik er nu over. Gisteren was nummer 5. Eergisteren was nummer 4. Ja. En dan is er dus uh, uh, uitgekomen dat nummer 4... wat hij dus zelf geschreven had... blijkt dus origineel een Amerikaans country nummer te zijn. Oké, okay, dus dus plagiaat. Plagiaat, ja... Ja. En dat vind ik dan wel jammer, want dat, dat brengt me Hij die man ook A die het geschreven hebt. Want dat nee. is een ermee. Nee, dus. uh, Harm. Oh, Harm. Harm. Maar goed, weet je wat het is? Het Songfestival, ik vind het Songfestival. En, en, en ik weet niet. Maar ik vrij spreken, mag dat hier? Bij de the boys? Mag de, dat? Ja, je mag vrijspreken. Ik vind het een. Uh, ik vind het een. Uh, ja, dat vind ik heel erg, ja. ja. <laughs> ja ik vind het erg? Ja, ik vind het heel erg. Ik oh. vind, uh, het is een. Uh, het is uit de tijd, het is, is opbal. Ja, maar vroeger, beetje, want... Uh, maar, maar, maar, dan, kom even we komen toch even terug, terug ja. Op, op, ja. Ja. op de jaren uh, 60, 70. Ja. 50 zelfs, hebben met Scholten. Een beetje... een ja. uh, beetje uh, getikt, is uh, dus iedereen wel eens, dat weet je. En Lenny koer van Traal, la la la la la la la la Ja, Ja, ja, ja. Oh, Toen had hij iets met de Troubadour, hè? De Troubadour. Daar trouwde ze later al mee. En daar heeft zij dus 19 kinderen mee gehad. 19. Ja, een koor. Hij zat bij een koor. Ja, Hé, oh, oh. ja. oh, ja. hey, luister. Ja. Uh, uh, dat, dat andere zong was. Dingen ding, ding, doen. Dat was een Teach-in. Teach-in. Uit Enschede, hè? Ja. ja. Maar waarom zeg ik dat nou? Want ik wil eigenlijk wil zo'n bruggetje. niet waar je naartoe wil? Ja, ik wil een bruggetje maken naar vroeger. Dan maakte maar hem al via Maar Toen was geluk heel gewoon. Echt waar? Ja. Nou ja, dat, uh, dat is heel toevallig, maar dat is wel heel lang geleden dan, hè? Ja, maar dat is mijn bruggetje naar jouw volgende plaat. Ja, oh, dat Net, was... 1948, nee, was... toen was ja. ik één. Jij was, was één? Ik, toen was ik één. Ja, dat weet ik dan wel, ja. Als de mensen een beetje kunnen rekenen, dan weten ze nou hoe oud ik ben natuurlijk. Oh mijn god, ik star hem maar gauw. Ja. ja.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 schooltas bleek het eerste teken, dat de zaak al was bekeken, voor zover je zonder beseft je leven leeft, je leven leeft.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 Dit is toch lekker, hè? Dit is toch lekker, dit is toch lekker. Dit is dat je zegt van, dit is toch lekker. Ja, ja Willem Duis die uh, had een grote een bewondering voor Gerard Koks. Uh, het repertoire van Gerard Cox. Ja. Maar dan, maar, uh, hij draaide ook heel veel uh, op de zondagochtend bij de mu muziek Ja, muziekmozaïek. Jee, nee. De hier van Otterlo. En, ja, en, en, uh, al, al die en, grote en, jongens. En dit, en dit soort muziek. Maar had hij ja. nou, dat vraag ik mij nou af, hè? had hij ja. nou... Uh, die goudvis ook bij zich, als die uh, muziekmoze deed, weet je dat toevallig? Jij... Nee, die had hij niet, nee. had had hij die, niet bij. Had zich. hij niet mee? Nee. Nee nee, nee. nee, nee, nee. Maar was hij nou van hemzelf of huurde hij dat uh, rente, denk die, uh, die was van het museum, hè? die ging uh, die vis. Die was van het museum? Ja, die was van het museum. Hè. Dus, oh. En, en uh, hij was ook, uh, werd ook ingehuurd door de staatsloterij. Oké. Okay. Voor er reclamefilm ook. Oh, dat is diezelfde vis van Willem ja, Duis. Van Willem Duis. Oh? Man, wat bedenk. Maar dat heeft nog nooit wat gewonnen. Nee maar, nee, nee, nee. nee, maar als je goed kijkt met de kleine lettertjes. dat werknemers zijn uitgesloten van deelname. Oh. Ja, nee, dat is toch wel. Is uh... mm -hmm. Willem, mm -hmm. ja, jongen. wij hebben grootste plannen. Uh, jij in eerste instantie. en jij zegt tegen mij: heb je er ook zin in. om woensdagavond. Ja. Zo nu en dan. Zo nu en dan. Als wij kunnen. even toe. toe ja. uh, een, een heerlijk muziekprogramma te maken. Wat dan niet een beetje. Uh, niet alle. Niet, niet, niet, niet, niet zo verschrikkelijk slap aan elkaar hangt. <laughs> <laughs> het is net een potje rijst te pakken. Je roert erin, maar je hebt niks. <laughs> nee. Ja. Ja. Nee, maar, ja. kijk, dit programma. Dan houden we een beetje flauwkul en zo. Dat vinden we leuk. Ja. Maar we doen ook serieuze dingen. En uh, zo'n programma is woensdagavond. Ja. Uh, ik, weet, ik weet van jou bij uitstek dat jij een uh, uh, hele goede keuze hebt als het gaat om, uh, om balletmuziek, om, om love songs. Love eh, songs. Love songs. Maar dan weten mensen ook van als dan ik vocht dan vocht die ogen ook altijd vochtig, dat me dan op. Ja, van die, van die natte balkers in de ogen. Dat zal het voor de eerste zijn dat ja. ik dat niet weet of ja. zo. Ja, ja. Nee, maar even serieus. Want ja, ik ben serieus. Ik, ik hou ook erg van uh, dat soort muziek. Ja. Ik heb een tijdje hier App en vloed gedaan. Uh, ik ben ermee gestopt, omdat uh, dat viel op een on, uh, ongustig uh, tijdstip ja, van de ja, avond. Ja, ja. Na tien zit iedereen naar Nielsuur Uur te kijken en zo. En, naar Jinek. En, zo. en Jinek. En of ja. of Pauw, die komt ook weer terug geloof of, uh, ik. Of uh, Engel met Humph. denk ik, oh, heet niet, maar nou kan weer die weggaat. Uh, ja, ja, ja. Bertertan. Ja ja. ja, ja. Ja, nee, nee. Of, wat vind je ervan trouwens? Uh, ja, ik weet, ik weet het niet. Het gaat allemaal, het is all about the money. Het gaat om het geld. En als er ja, nou hoorde van... ik vanmorgen hey? in, in uh, wakker Nederland ja. Goedemorgen, Nederlands. Goedemorgen, goedemorgen, hoorde ik roepen dat uh, Matthijs van Nieuwkerk. Blanco, hè? Een blanco cheque kreeg aangeboden. Ja. Uh, om, om dat RTL-programma over te nemen. Dus die proberen ze weg te kopen bij de varen. Hebben hè? ze bij ja. mij ook gedaan? Toen zei ze: okay, Ja, maar we hebben voor jou een blanco cheque Ik zeg: Waarom is die blanco? Toen zei ze: jij kan het toch niet schrijven. vind ik zo jammer, hè? Dat is wel jammer, ja. Dat is wel Want ze hebben, Eigenlijk hebben ze in, dus, eerst Twan Huis natuurlijk. Ja, e, ja dat begrijp en ik. Maar Twan die, die, die twijfelde nog een beetje. Hè? Want ja, dan twijfelde Dan wordt het een meer journalistiek programma. Ja, ja, en, ja en ze ja. hebben dus in eerste instantie, wist je dat wel, aan jou gedacht. Ja. Ja. Ja. ja. ja. Maar jij hebt geweigerd waarom? Ik heb geweigerd. Vertel. Uh, nou, de repetities vielen altijd samen met de uitzendingen die wij deden, de Boys. Ja. En ik heb gezegd: uh, nee, de Boys, gaan voor. Oké, okay, oké. Okay, nou. En toen zei ze, maar daar verdien jij veel minder mee. Ik zeg, wat ik daarmee verdien, kan ik bij jullie niet ruimen. Nou, zo is het. Ja. Nou, dat vind ik toch weer een voor het hart, Willem. Dank je wel. Ja, graag gedaan. En hey, luister, gedaan. maar ja. Petra, Petra, als je luistert, we gaan een serieuze gedicht voorlezen. wat jij gemaakt hebt. En uh, dat doen we zonder gekheid en zonder, zonder fratsen. Want, we zetten even uh, allebei ons masker af. Want uh, we vinden het, het uh, bewonderenswaardig genoeg om het serieus voor te dragen. Want je hebt het heel mooi gemaakt, vind ik zelf. En Willem is ook die mening toegedaan, heb ik zojuist begrepen van hem. Uh, uh, ik ga het proberen, uh, Petra, van jou zo mooi mogelijk voor te dragen. Zal ik even de viool uit de kast pakken? Pak jij even de viool uit de kast. Er is een stille, veilige plek in mezelf. Waar ik naartoe ga, zo nu en dan. De mensen daar weten wie ik ben. De deur staat altijd open. De deur staat altijd open zodat ik naar binnen kan. Mijn twijfels en mijn zorgen verdwijnen. Wanneer ik binnen wandel als sneeuw voor de zon. Mijn gedachten worden positief. En ik vergeet wat er zou kunnen gebeuren is mijn uitlaatklep. Mijn inspiratiebron. Maar... als ik het voor het zeggen had... dan zou ik daar willen blijven. Maar mooie dingen... duren nooit lang. Want zodra ik mijn ogen weer open doe... vervaagt deze plek. Net als een oude foto... En gaat het gewone leven weer zijn gang. Er is een stille veilige plek binnen in mezelf. Daar sta ik heel even op. Daar sta ik heel even op. Uit. En wanneer ik heel goed luister. Dan hoor ik. Zelfs de stilte maakt geluid. Nou, dankjewel Petra. Ja, ik, ik, ik, ik. De laatste zin, daar haperde ik even. Je schoot vol zijn. Ja, nou, ja, ik Nou ja, ik. kon even niet uh, de juiste intonatie treffen in die laatste zin. Vergeef mij, maar ik vind het een prachtig gedicht. En de luisteraars waarschijnlijk ook. Want het was, het was heel stil. Het was inderdaad was in het in dorp. En niet alleen in het dorp, maar een verre omgeving. ja. Dat, uh, ja. ja. Alle zijveren op internet stonden stil. Nee, maar dit, dit soort gedichten, dat zouden wij heel leuk vinden. Als die meer zouden komen, natuurlijk, in de uitzending. Ja. Hoe, hoe kunnen de mensen, als zij inspiratie hebben, zo'n gedicht naar, naar ons toe laten komen? Ja, ik denk dat je gewoon, de, gewoon een mailadres even moet doen. Ja. willembruist.gmail.com. willembruist.gmail.com. Als je dat nou doet, dan. En bruist met een T, hè? Teno, met een T, ja. ja. ja ik heb het ooit met een D gedaan, maar het bruiste niet zo. Nee, nee, nee. Nou. Maar, maar ik wil aansluitend aan dit gedicht nog uh, even een nummer draaien. Uh, oh, dat Voor, uh, voor de, ja, de creator, voor Petra, zeg maar. Ja. En, uh, uh, hoe heet Petra van de Achternaam? Heb je, is dat ook bekend? Uh, Friesland. Petra Friesland? Ja, Friesland. Oh, Friesland. Friesland. Friesland boppen. <laughs> nou, Petra, dank voor het gedicht namens ons beiden. En uh, ik hoop dat je er nog meer exemplaren onze kant op stuurt. Want, uh, ja, voor mij de... mag het. Ja, voor mij ook. Oké. Okay. Okay. Berries, ja. ja, goed voor je blaas hè, je dat? Wat zeg je? Cranberries, goed voor je blaas. Echt waar? Ja, als je blaasontsteking hebt of zo, je neemt granberries, ja. heb je kans dat het veel sneller overgaat. Wist je dat? Ik eh... Uh... Ja, verhaal hoor, dit. Ja, echt waar? Ja. ja, je denkt natuurlijk niet allemaal serieus wat iemand zegt, maar nou, af en toe neem ik wel eens een serieus op. Granberries is... Jij een... weet veel van de, van de natuur hè? Heel veel van de natuur. Ja. Uh, en ken jij het kraanvlak hier in Zandvoort? Kraansvlak, zo heet dat. Ik zal er even een stukje muziek achter zetten. Oké, oh, dat kan. Ja. Nou, vertel eens. Ja, want uh, zowel Nature Today als het Haamsdagblad Dagblad hebben melding gemaakt... dat vrijwilligers het afgelopen jaar de yucca in het kraansvak hebben aangetroffen. Echt waar? En yucca, dat is een plant. Ik dacht dat het een vogel was. Nee, uh, ik, ik dacht ook een yucca van een vogel. Ja, dat maar, zeg nee, ik. Nee, het een, is yucca en dat spel je dan Ypsilon Utrecht. Ja. Cornelis, Cornelis, Anton. Yucca. ja. De vrijwilligers hebben de plant aangetroffen... tijdens een planteninventarisatie bij Zandvoort. Ja. Het is een exoot, Willem. Een exoot. Een exoot. Dat zijn die grote groene planten. zijn. Ik kan me nog herinneren uh, dat ik me kan herinneren. Dat ik uh, nog weet dat ik... Uh, ja, herinner ik me nog wel, ja. ja. Volgens deskundigen is de vestiging van de exoot... in het duingebied een bedreiging. Ja. En vormt het een gevaar voor de andere aanwezige duin... en fauna... in het zeedorperslandschap van Zandvoort. Ja. De, de vrijwilligers hebben de fonds gemeld aan de duinbeheerder ja. en het uh, waterbedrijf PWN. Ja, ja. De afgelopen maand zijn de planten verwijderd uit de duin. Wat een onderdeel is van het uh, Natura 2000 gebied. Maar nou, nou, ben, ik, nou ben ik absoluut niet, hoog, niet op de hoogte met dat soort dingen. Maar dat, die planten hadden wij er gewoon in de kamer staan. Altijd. I, joca, ik, ja? ik ken het niet. Het zijn niet. die hoge varens met grote bladen. Ja. En, maar uh, waarom, waarom zijn die dan een gevaar voor het duingebied? Ik Omdat zij ik uit jouw kamer komen natuurlijk. Ook. Ze stikt het van de luis natuurlijk. Want jij bent natuurlijk... Hier. De luizenvader. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nee, nee. Waarom is dat een bedreiging? Uh, die dingetjes die gaan zo snel... dat ze de oorspronkelijke beplanting... die je dus normaal in de duinen vindt... Ja. Die, uh, die moet daar uh, het ontspit aan delven. Nee, oh. dat gaat vanzelf. Die dingen die... Uh, ja... Ja, je hebt ook een plant die heet de berenklauw. Dus zo... Een berenklauw, daar moet je mee oppassen. Want het schijnt als die dingen gaan lekken en als je het op de huid krijgt, dat het brandt. Ja. Daar moet je mee oppassen. Ja. Maar er is ook zo'n plant die ook zo enorm gedijt in... Uh... En dan heb je ook nog een palmboom. En Die is ook gevaarlijk trouwens. hè? Ja. Als je diep je kop krijgt, dan... Uh... Dan is Ja. ja. ja. Hey, ja. Uh, ja. Noord- en Centraal-Amerika. Ja. Uh, daar komt hij normaal, uh, komt die daar heel veel We voor. hebben het nog steeds over de yucca. Ja, ja. ja. De planten hebben dikke leerachtige bladen en een scherpe punt. En kunnen forse struiken vormen. Wacht even. Leer, leerachtige? Ja, leerachtige bladen met een scherpe punt. Een harley en zo. Dan Dan heb je ook een ding je... achter op de rug staan met... Uh... Nou, daar heb je al een punt natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja, ja. Daar heb je al een ja, punt. Ja, ja, ja. Maar dit, deze planten hebben dus een scherpe punt. Mm -hmm, ja. En ze kunnen dus ook forse struiken vormen. Nou, en dat ja. is dus de reden dat ja. men dus bang is. Dat ja. ze dus de oorspronkelijke beplanting... De pluimvormige bloeiwijze heeft witte bloemen. Ja. ja. In Nederland zijn er drie uh, sterk gelijkende soorten van de juka in het wild aangetroffen in het Amerikaanse werelddeel. Daar groeit de plant in duingebieden. Ja. Vandaar ook hier natuurlijk. Ja. En gebieden met open zandgronden. Oké. Okay. Dus de Sahara die stikt volgens mij van de juka's? Waarschijnlijk wel. Ja. Maar het zijn scharrelplanten, hè? Dus het zijn echt scharrelplanten. Dus ze lopen overal. Oké. Okay. Ja. Net nee. een scharrelfriet. Heb je daar dus van gehoord? Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Scharrelfriet is gemaakt uh, van. Uh, die zijn gemaakt van aardappels. Ja. Die gewoon vrij over het land heen dartelen, zeg maar. Dartel aardappels? Dartelende aardappels en scharrelpetaten. nooit ja. van gehoord. Nee, nooit. Nee, nee, nee, nee. Oh, Willem, wat vind ik het toch een leerzaam programma, dit. <laughs> Jongen, en werkelijk, en jij over de juiste Jij zou bij, bij, bij Waku Waku gelijk een aapje verdienen. Is het zo? Over aapjes gesproken. Ja. Wat dacht je van de meisjes uit Den Haag? Ja. Heb je daar iets mee? Hoi! Hoi. De allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag. Zal ja, zijn zeker wel. Zo'n hele mooie Curaanzen, jijzelf de allermooiste Spaanse. De Haagse meisjes die verslaan ze. En de allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag. Gaan we naar Spanje toe en vraag ze, Wie jij zijn chica van de Haagse? Ik weet het. niet, nou, oh dat is gewoon geen vraag. De allermooiste van de hele verre wereld zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Oh nee. Het zijn de meisjes uit de Haag. Oh nee. Het zijn de meisjes uit de Haag. De allermooiste van de hele verre wereld zijn de meisjes uit de Haag. Oh nee. Oh nee. De Allerleugste van de hele verre wereld zijn de meisjes uit de Haag. Yeah, Ik had een reetje in Sevilla, yeah. die mijn reuze reuzengroepen viel. Ja.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 Dan zijn ze weer Spijnen De allerwarmste van de hele wijde wereld, wereld zijn de meisjes uit de haag zou zal echt niet vallen voor de charme En mij die toch in de armen Van Dijn of Van Karmen. De allerwarmste van de hele wijde wereld, wereld zijn de meisjes uit de haag Lekker En heb je last van je harmonie? Ja Dan moet je met zijn spaarse schoon Je zeker tien jaar samenwonen ja. De allerwarmste van de hele wijde wereld, wereld zijn de meisjes uit de haag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 En aan het eind van dit verstand, zing ik nog één keer het gefrein, Maar alle allerlaatste woorden zijn, ja, de liefste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Zingen, kom eens uit, kom, op. kom op, Het zijn de meisjes uit Den Haag, het zijn de meisjes uit Den Haag, het zijn de meisjes uit Den Haag. De de Haag. De liefste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Ja, de meisjes uit Den Haag. Oh ja, en ik weet het al, Charles. Uh, jij wou die schuif over hebben voor je iPadje. Oh ja. Word ja. ik na dit nummer doen? Nou, is goed. Ja. Want. Uh, oh, sorry, ja. Uh, als ik dan straks weer wegga, ja. dan denk ik maar mij eigen. Toch is het kloten zonder jou. Echt waar? Ja. ja. De toerenklok wijst acht uur in de morgen.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 Staat hoog en alle vogels fluiten, de lof loflied op de Heer. De poezen blijven nachten buiten, komt door dat warme weer. Een radiopastoor praat over Jezus. De zon gaat in het bos horizontaal. De buurman roept zijn hond, ik draai een plaats van de four aces. En er liggen zeven zure appels op de schaal.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 Edwin Rutten, film van ome Willem. Ja, leuk dat je even met me mee naar buiten loopt naar het strand, Willem. Ja, het is wel lekker weer trouwens. Hij mag wel even zachter trouwens. Die, die, die meeuw moet je even een beetje een strotten maken. Ik was een stem, dat scheet hem met een op de, meen, sch sch meen, je de kop, man. Ja. ja. De reden dat ik jou even mee... Was, toch is het Klote zonder jou, dat was dat vorige nummer. Ja, van Edwin Rutten, hè. doe ik hè? me dan meteen weer denken aan kloot hommel. Aan de wat? kloot hommel. <laughs> ja. Nee, die, ja, we noemen geen naam. Aan, nee, want we gaan even aan te sluiten met die Yuka, die, waar we zojuist over praten. Ja. Want die yuka, die yuka die wordt bevrucht, of, of bestoven, ja. door, door hommels. Echt waar? Ja, de Europese hommel die blijkt namelijk in staat de verwanten nog niet verwilde Yuka soorten bestuiven en te bevruchten. Oh? Hoe kom ik daar nou op? Weer een aapje verdiend, hè? Weer een aapje. nee, maar ik vind het leuk dat je even mee loopt naar het strand. Want in 1963 dat was ook heel koud. Weet je mm -hmm. dat nog? Ja, als we nou naar, naar de, de, kijken, de branding moet je kijken. Ah, oh, geweldig, mooi. Ik loop er even naartoe. Ja, ik hoor ook uh, die vogeltjes, ja, nee, maar in, in, de weet je, in 1963 was de branding bevroren. We zit serieus, ja, dat weet ik. Ja. Kon, je, kon je erover lopen. Meneer Rukert zit weer van ons snoep te vreten. Dat is niet te geloven. Ja, dat doen die Stalanders, hè? Dat doen Stopper. die Zalanders. Anders Alles je zeggen ze in Zeeland. Hij maakt, ook, hij maakt overal een sport van. Over, oh, over, ja, joh, hij maakt overal een sport van. Nou, zit hij wel een te maken, omdat hij druk is. Nou, ik zag hem toevallig, toevallig zag ik hem straks nou, Bij de Village People, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Jij zag het ook, hè? Harem heeft hem ook gezien. <laughs> maar goed, maar gaan hey, nou, uh, waar gaan we naartoe? Nou, waar gaan we naartoe? We lopen nog eventjes uh, een stukje langs, langs de zee. ja. Uh, uh, want het is gewoon knap koud, hoor, moet ik zeggen. Ja, weer, weer terug naar de studio? Uh, ja, ik, uh, Liever wel, ik ja, zie het al je. Ja. Ja. Soms durf jij dingen niet te zeggen, maar je moet gewoon van je mening uitkomen. Ja, ja. Gewoon zeggen van, ik wil terug. Ik wil terug naar Maatschappij nou, en ik wil terug naar, naar de kust. Willem, dan... we gaan terug. Nou, dat is je nu terug. Heerlijk. Want ik heb wel zin aan Zuid-Frankrijk of zo. Nou, dat lijkt me ook heel... Oh, en dan heb je misschien ook wel uh, uh, een meer in, in Zuid-Frankrijk. Een, een lak. Ja. Is toch Een lak. Een lak. Ja, die Fransen hebben overigens lak aan. Waarschijnlijk ja. wel. Ja. Nou, ik zet hem maar gauw op. Le Connemara Des nuages noirs Qui viennent du nord Colorent la terre Les lacs, les rivières C'est le décor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 Du ringam et de quoi boire Trois jours et de nuit Là-bas Au Connemara, On sait Tout le prix du silence Là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 La boucle est mauve, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre. Het is natuurlijk een, Frans, een Franse aangelegenheid, dit, uh, dit hele verhaal. Uh, en, uh, hele vrolijke muziek. Het is vrolijke ja, muziek. Ik word er heel vrolijk van. Ja. Ja. ja, er zijn mensen die zeggen van, nou, we, het is nou alweer genoeg. Dat is dan weer jammer. Heb ja, je ook dat, je, dat je, als je als je naar buiten loopt, dat je, ja. dat je bij je eigen ding voor het lekker weer is vandaag? Ja, dat klopt en, en, uh, Maar dan ben ik, ik zo lekker, even... ja, lekker, lekker, lekker Door de duinen Wat een lekkere duinen Ik heb je wel eens gezien oh. ja, ja, ja. Oh, wat een lekkere duinen Maar heb je het je nou niet koud met die lange ringenjas Alleen maar een lange ringenjas dat ben je dan niet wijs Dat, dat doe je dan niet En uh, met de paas Met de? Met de paas Met de paas wat wil je natuurlijk een kuikentje Moet je weer een kuikentje kopen Kuikens Kuikentje Ja, ik ben vegetariër en vlees komt bij mij niet in nee. Je, je, je krijgt van mij een keer de mooiste kaartjes kopen met de paas. Weet je, het is, het is acht minuten voor twaalf. En ja. Uh, ja. Ik wie is die vent? Ja, de, de, de, een broer van de vieze man. Een broer van de vieze man. Ja, ja. Kees Verkoot, oké, dat wel. Ja, ja, ja, ja. Dat is, ja. Dat is Henk. Ja. Ik. <laughs> ja. Henk Verkoot. Ja. ja. ja. Ik, ik, ik, heb, ik heb nog een nog een, een, een, een, een nummer staan. Dat is een i minuut, i minuut en. Uh, Oh, dat is uh, vast van Roanezen. Jij weet ook werkelijk alles. Weer een aapje. Ja, ja. uit de mouwen. hè. uit ja, mouwen. Ja, ja, ja. mouw. Oh, luisteraars, wat jammer nou. We hebben nog maar zo'n vijf ja. minuten te gaan, nu. Ja, uh, en maar het nummer duurt uh, 59 seconden... dus je vervelt je geen minuut. Ja. Nee. Dat... Zal ik hem draaien, denk je? Dan vervel je je wel een minuut, bijna. Maakt Doh? niet uit. <laughs> Als een van de laatste nummers van de Boys of Bang Town van vandaag... Ja, Willem, wat gaan wij het weekend doen? Dat, uh, Werken? We... Ik heb nachtdienst. Heb je nachtdienst? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, echt wel. Nachtburgemeester. Ja, ja nee, nachtdienst. Waar heb jij nachtdienst? Ik ga het je vertellen, doe ik ook de schuif dicht. Dans met mij, me, mooie meid. We gaan worden winders samen hier van het begin, samen zo, maar ergens in. mee mee aan loop niet verbeen. Haal me vast en dans met me, niemand vroeg of het mocht, één minuut is lang genoeg. Haal me vast en dans met me, deze nacht je nooit verbeet. Hier ben ik wel opgebleven dit heb ik verhoogd. geschreven. Ja, daar komt ie. Allemaal. Yes. We hebben zo nog, nog tijd voor, voor ja. één, één nummer. Heb jij nog dat je zegt van... Nou, tijd voor één nummer. En het dat laat je zegt laatste van... nummertje maken we thuis. Ja, ja. Toch? Wat zeg je? Het laatste nummertje maken we thuis. Uh, ik weet niet, mijn oh hebt Goed. Um, ja, nou zei je helemaal per triplex. Nou nee, ik zat in één keer te denken aan. Voordat ik vooral naar de studio ging, moest ik even langs de bakken. En ik zeg tegen die bakker: Ben ik al aan de beurt? Zegt hij nee. zeg zegt: Is een nummertje. Ja, hallo. Dan ga ik naar Alberlijn toe. Krijg draai mee nog eens even. Moet ja. Moet ik nemen even vragen? Nou, daar komt hij. Willem en ik gaan los van de discussie over zwakte Pieten. Nu samen van een prachtig weekend genieten. Sneeuwbuitjes vallen. U bent vast niet verrast. Maar helaas, de voetbal is wel weer afgelast. Het kan allemaal nog goed komen. Als de sneeuw niet gaat vallen... dan kunnen de ballen weer het veld overknallen. Tessa, je vindt het een. Willy Alfredo dichte ook zomaar per plots... En dat doe ik bij deze ook met veel genot. <laughs> ik, ik, ik ga stoppen met mijn gedicht. Ja, want, want van het ver ver je weet. Nu, er zet... roept nu uh, uh, mij als technicus een andere plicht. Dus, ja. we, dus willen, wij moeten uitloggen uh, uh, uh, jouw uh, Spotify uh, gebeuren. Ja. Maar dat is altijd. Opdat ik mijn Spotify opnieuw kan keuren. Juist, dat bedoel ik. En ik wil er verder niet over zeuren. nou, op op die op op met die ruime duif. Ja. Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Het, het, het, het was, was mij weer en, uh, Het was zo gezellig, Willem. En de luisteraars waren ook leuk, hè? Want ik kreeg leuke reacties. Ja. ja allemaal leuke reacties. En, uh, en weet je, we doen het met elkaar. En ik heb zoiets van: uh, Tot slot. Ja. Tot uh, slot? Ja. Dat is het einde. Dat is het einde, ja. Maar ik, wat ik eigenlijk wil zeggen: dat is ja. van, uh, hoe je het ook doet, wat je ook doet. Je doet het nooit alleen. Uh, je doet het met, uh, met, uh, met je vrienden. En uh, ja, ik ben blij dat dat kan. Geniet van het weekend, mensen. Allemaal, hè? Namens ons beiden. Dag hoor. Hoi. Ja, ja inmiddels in, in, in de studio ja. uh, weer uh, onze presentatoren van. Uh, uh, Zandvoort, oftewel ZFM, lunch, sport. Sport, en dus zo is, allemaal, is het. er is dus allemaal niet tekort, natuurlijk. Ik blijf wel een beetje rijmen. Uh, ja. Romperen van Vollor. Beroemde man, weet jij niet, maar weet je ja, wel. Jawel, zie je Nou ja. Nee, nee, nee. nee. Ja, maar ja, hij, is, hij speelt basgitaar ook nog. Ook maar maar. Hij, hij is, bij, bij, vroeger bij de Telegraaf was hij uh, popresensent. Was dus, hij dat? Dus, ja, dus hij had contact met allerlei beroemdheden... zoals Paul McCartney, Henk van der Meijer. en zo. Onder andere. Ja, ja, onder andere. He, ja. maar, maar droom je niet uh, af en toe nog van die tijd? Zou je niet terug willen? Nee. Niet, want? <laughs> want? Nou, er zijn nu allerlei nieuwe popartiesten... waar ik bijna geen band meer mee heb uh, hey, qua... Uh, ik bedoel, wat moet ik nog met Justin Bieber, zeg maar? <laughs> dus ik. Ja. Uh, nee, dat is mooi geweest. En okay. dat waren mooie tijden. Maar uh, nee hoor. Mijn mannen uh, jongens, jullie waren al in je laatste plaat bezig. Het ja, enige wat ja, ik zei. Ja, ja, ja. Was, zo moet, is dat. Zo je is moet is even dat. roepen: van jongens, zometeen Watertorensport. Lunch. lunch, lunch zometeen Zandvoort Watertorensport sport luncht. Ja, ja. Zo is dat. En, uh, en deze lunch wordt mede mogelijk gemaakt door Henny Ruckert. <laughs> okay.